De Bremer stadsmuzikant. Er was eens een ezel. Die na jarenlange trouwe dienst zwak geworden was en onbruikbaar. Merkte dat zijn baas erover dacht. Maar weer geen voer te geven zodat hij snel zou sterven. En hij ging vandoor in de richting van de stad Bremer. Ja ook al ben ik dan oud. Ik kan nog best stadsmuzikant worden. Toen hij een poosje gelopen had zag je een jachthond langs de weg liggen. Het dier lag te heigen, alsof hij niet meer kon bewegen van moeite. Hé nee, zeg, maar wat lig je daar te heigen, pak aan? Omdat ik al zo oud ben en elke dag zwakker word. Mijn meester heeft me dood willen slaan. En nou ben ik weggelopen, maar ik weet niet wat ik nou moet doen. Ja, ik ben op weg naar Bremen om stadsmuzikant te worden. Ga met me mee. Ik speel luid en jij speelt de trom. Beiden gingen ze op weg. Maar toen ze een eindje hadden gelopen, zat er een kat langs de weg. Met een gezicht van drie dagen slecht weer. Ja, wat ziet jou dwars, Norrebaard. Nou, hoe kan ik vrolijk zijn wanneer het om mijn leven gaat? Ik ben oud. Ik zit liever voor de kachel dan dat ik op muizen jaag. En toen heeft mijn me willen verdrinken. Oh, nou ben ik er vandoor gegaan, maar ik weet niet waar ik nog terecht kan. Ja, ga toch met ons mee. Jij kan goed s'nachts spelen. Eh, wij worden muzikant in Bremen. Oh, dat is niet zo'n slecht idee. Ik ga met jullie mee zei de kat, en met z'n drieën liepen ze verder. En ze kwamen langs een boerderij, waar op het hek een haan zat te kraaien met een klagelijk geluid in zijn stem. Wat is er aan de hand? Je kraait dat het door merg en been gaat. Ik had mooi weer voorspeld omdat het morgen onze lieve vrouwendag is, toen ze het hemdje van het kerstkindje heeft gewassen en het wou drogen. Maar morgen zondag komen er gasten en de vrouw heeft gezegd dat mijn kop er vanavond nog af moet voor de soep morgen. Nou kraai ik maar zo hard als ik kan. Ja, suffe roodkop, ga liever met ons mee. Wij gaan naar Bremen, dat is altijd beter dan in de soep. Je hebt een goede stem en we kunnen daar met z'n allen muziek maken. Dat zag de haan wel zitten en ze gingen samen verder. Maar in één dag konden ze bremen niet bereiken en toen ze s'avonds in een bos aankwamen, besloten ze daar te overnachten. De ezel en de hond gingen onder een boom liggen, de kat klom in de takken en de haan vloog in het topje van de boom, want dat was voor hem het veiligst. Voor hij zijn ogen sloot, keek hij nog een keer om zich heen en hij meende in de verte een klein lichtje te zien kameraden, volgens mij is hier verderop een huisje, want ik zie licht. Ja, dan moeten we daarheen gaan, want het zal daar aangenamer zijn dan hier. Ja, ik, ik heb best trek in een lekker robot of een stuk vlees. En zo begaven ze zich op weg naar de plek waar het licht vandaan kwam. En toen ze naar de bijk kwamen, zagen ze dat het een helverlicht rovershol was. Ik ben de grootste, ik zal eens naar binnen kijken. Wat zie je, grootje? Een gedekte tafel met heerlijk eten en drinken en een stel rovers die zitten te schransen. Dat zou best maar voor ons zijn. Ja, zaten we daar maar. Laten we een middel bedenken om de rovers weg te jagen. En de dieren overlegden wat te doen. Eindelijk hadden ze iets gevonden. De ezel zou met zijn voorpoten op de vensterbank gaan staan en de hond op de rug van de ezel klimmen. De kat op de hond en helemaal bovenop de haan. Op een afgesproken moment begonnen ze tegelijk hun muziek te maken. Maar daarna viel het gehele stel door de ruit naar binnen. Hij dacht dat het er een spot was. Gekomen was en vluchtten in paniek het los in. Ja, zo, jongens, en de dieren namen het er goed van, zodat ze voor vier weken genoeg hadden. Toen ze verzadigd waren, deden ze het licht uit en zochten ze allemaal een slaapplaats. De ezel ging op de mesthoop liggen, de hond achter de deur, de kat bij de haard op de warme as en de haan vloog op de haanenbalken. Spoedig waren ze in een diepe slaap. Na middernacht, toen de rovers zagen dat alle lichten in het huis gedoofd waren en het doodstil was geworden. We hadden ons niet zo gauw van de wijs moeten laten brengen. Ik zal eens pols hoogte gaan nemen. En hij liep naar de keuken om daar het licht aan te steken. En aan een zwavelstok? Want hij zag twee gloeiende kooltjes liggen en wilde daar de Lucifer mee aansteken. Maar het waren de vurige ogen van de kat. En die sprongen naar het gezicht, al blazend en krabbend. De rover schrok en wilde door de achterdeur wegrennen. Maar de hond, die daar lag, sprong op en beet hem eens een beetje. En toen hij langs de mesthoop rende, gaf de ezel hem nog een trap met zijn achterpoot. Wie maakt mij midden in de nacht wakker met zoveel herrie? De rover snelde zo hard hij kon terug naar zijn kameraden. Er zit een heks bij ons in huis. Ze blies naar me en krabde me met de nagels in mijn gezicht. En voor de deur staat iemand met een mes die me een jaap in mijn been gaf. En op de mesthoop is een zwart monster dat met knuppels sloeg. En, en, en bovenop het dak zat een rechter en die riep: Voor de rechtbank met de dief. En toen heb ik me uit de voeten gemaakt. Na dit verhaal durfden de rovers niet meer naar huis te gaan, maar de vier muzikanten bevielen het zo goed dat ze er niet meer weg wilden. En als je niet geloven wilt, moet je zelf maar eens gaan kijken.